Het is negen uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De dreiging met een grote cyberaanval op Nederlandse internetproviders... en de overheid is vermoedelijk afkomstig van één persoon, een Nederlander. Dat zegt het KLPD. Het korps verwacht ook niet dat de cyberaanval nog komt. Afgelopen week werd in een video op YouTube gedreigd met een cyberaanval. De video werd geplaatst in naam van de hackersgroep Anonymous. Doelwit waren onder meer de Stichting Brein en grote internetproviders. De aanval zou vandaag plaatsvinden, maar bleef tot nu toe uit. De KLPD signaleerde tijdens onderzoek naar de dreiging... dat er onder leden van Anonymous geen activiteiten plaats hadden... die op een grote aanval wezen. Vermoedelijk heeft de hackersgroep niets te maken met de video. Politie en justitie hebben niet genoeg capaciteit... om op te treden tegen criminele organisaties. Dat is de conclusie van een rapport dat in handen is van RTL Nieuws. In het rapport dat afkomstig is van het Openbaar Ministerie en de politie staat dat maar een klein deel van alle criminele organisaties die de opsporingsdiensten in beeld hebben kan worden aangepakt. Beide organisaties zeggen geregeld lopende onderzoeken te moeten staken om capaciteit vrij te maken voor nieuwe zaken. Politie en justitie noemen als voorbeeld de Amsterdamse Zedenzaak als een onderzoek dat voorrang kreeg boven andere lopende onderzoeken. Op twee verschillende plaatsen in Venlo is vandaag een lijk gevonden. Afgelopen middag vonden voorbijgangers in een park in het centrum een dode man. Eerder op de dag werd in een bosrijk gebied aan de rand van Venlo een dode vrouw gevonden. De politie houdt in beide gevallen rekening met een misdrijf... maar ziet op dit moment geen verband tussen de twee slachtoffers. Beide vindplaatsen zijn onderzocht. Bij de dode vrouw werd daarbij een helikopter ingezet. Het weer vanavond en vannacht wordt het vanuit het zuiden langzaamaan droger. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 6 graden. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het westen en noorden van het land is er kans op een enkele bui. En het wordt 12 à 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NWS langs de lijn, een goed gevuld uur ook nu weer. Ik meld u vast dat we het volgende uur terug gaan kijken op al die uitslagen. En al die dingen die zijn gebeurd in die WK-kwalificatiewedstrijden die gisteren zijn gespeeld. We gaan bellen met diverse correspondenten, maar dat doen we allemaal pas het volgende uur. Laten we eerst eens kijken wat we dit uur gaan doen. Het barretonschaatsen, ze zijn over de helft. De mannen in Amsterdam, Sebastian Timmerman. Nog 26 ronden in het donkere, mooi sfeerverlichte Amsterdam. Jaap Edebaan, waar Pieter Jan van Eck aan het proberen is om een ronde voorsprong te pakken. Hij heeft gezelschap van Mart Brugging, maar die rijdt volgens mij op een ronde achterstand. En Pieter Jan van Eck die doet er alles aan om die ronde voorsprong te krijgen. Vecht tegen de bandploeg die met vier man nu op kop aan het rijden is van het peloton. En Pieter Jan van Eck moet nog zo'n 20 meter overbruggen. En dan heeft hij de ronde voorsprong te pakken. Lars Geerts kijkt naar het volleyballer Groningen tegen Apeldoorn. Het is ontluisterend om te zien hoe slecht Dynamo is in deze wedstrijd. Geen enkele paas komt aan in de derde set. Het is Lee wat de klok slaat. Die vanaf de servicelijn zoveel druk zet. Of nog niet eens zoveel druk zet. Het is gewoon incompetentie aan de kant van Dynamo. Waardoor zij absoluut niet in deze wedstrijd kunnen komen. 16-4 is maar liefst de voorsprong van de Groningers. 12 punten verschil in de derde set. En ze staan al twee sets tegen 0 voor. Dat volleyballen na nou, de basketballen leiden tegen Zwolle en Ragnar meer. Tweede kwart en de stand op dit moment 27-20. Zeven punten verschil dus in het voordeel van Leiden. Dat waren er elf na het eerste kwart. En Dat betekent dat de ballen er wat minder makkelijk in vliegen nu bij de thuisploeg. Die ook al een time-out genomen heeft om daar iets aan te doen. Het, de handballers van uh, Volendam, die uh, speelden vanavond uh, Europees tegen het Sloveense Simos Koper in de tweede ronde van het europa Cup De wedstrijd is inmiddels afgelopen. Richard van der Maarden, vorig jaar ging uh, Volendam in deze ronde eruit. Hoe hebben ze het vandaag gedaan? Dat was de eerste wedstrijd uh, vanavond en ze hebben het uitstekend gedaan. Weliswaar verloren, 31 32, in de slotfase pas brak de ploeg van de nieuwe coach Mark Smets. Maar Volendam heeft echt een, een uitstekende wedstrijd gespeeld. 40-45 minuten lang. Aan de leiding gestaan bij rust bijvoorbeeld met 17-12 voor. Zelfs een maximale voorsprong gehad van zeven doelpunten. Maar het is altijd heel lastig om tegen dit soort ploegen fysiek heel sterk deze tegenstander uit te kopen. Om dat dan 60 minuten in een handbalwedstrijd vol te houden. Maar het was heel duidelijk ook gezien de reacties van ook de Slovenen dat de complimenten echt uitgingen naar Volendam. Maar ja, je koopt er natuurlijk niet zo heel erg veel voor als je Europese ambities hebt. En dan uiteindelijk toch in de slotfase verliest. Maar... Het is geen schande, want als ik je vertel dat Volendam spelers heeft die eigenlijk naast het handballen allemaal gewoon werken. En dat uh, Koper uit Slovenië dus werkt met uh, louter voetprofs spelers die vorig seizoen nog de kwartfinale van de Champions League bereikten. Echt een, een, een grote tegenstander, een grote ploeg. Dan is het dus uh, gewoon uh, een huzarenstukje eigenlijk wat Volendam vanavond uh, heeft laten zien. Jimmy Lardel en Another Day. Ontluisterend was het optreden van Dynamo Apeldoorn bij het volleyballen. Ja, dan is het over een sluiten. Als het er gewoon niet in zit, zit het er niet in, Lars? Nee, dat is het ook hoor. Het is matchpoint voor Lycurgus. 24-9. 24-9. 15 punten verschil. De laatste keer dat ik dat in het volleybal heb gezien... kan ik me niet meer heugen. Zo slecht staat Dynamo uit Apeldoorn te spelen op dit moment. Er is helemaal niemand daar die nog een bal kan pasen. En dat zien we nu opnieuw weer. Joost, Joosten probeert er nog een set-up van te maken. Mijn hemel, dat lukt ook nog. Van Keeken die slaat die bal. Ja, ik ben zelf verbaasd. Nee. Ze doen iets goed. Ja, ze doen iets goed. Van Keken slaat die bal, slaat hem goed. halfhoofd op het lichaam van de tegenstander. En via die, dat lichaam gaat de bal uit. En zo is het Dynamo dat nog aan service komt in deze wedstrijd. Via Jarik van Nieuwbeek met die matchpoints over het scherm. Daar is Wilson, die kan het niet afmaken. Maar natuurlijk krijgt Licurges een herkansing met Felicisibo. Die slaat de bal weer eens uit. En zo wordt het maar liefst 24-10. Zou een comeback nog mogelijk zijn, zou je bijna zeggen. Nee hoor, ik denk het niet. Jarek Niebeek mag nog een keer gaan serveren. Het is Licurges dat even op zoek moet naar een goed balletje. En dan deze wedstrijd uit kan maken. Is dat goede balletje dan nu? Lubberts, die komt met de setup. Wilson, via het blok. Jawel hoor, dat blok. Dat tikt de bal rustig aan. Remmend zou je willen zeggen. Maar er staat helemaal niemand bij Apeldoorn klaar om die bal op te vangen. En zo valt hij plotsklaps op de grond. En daar is de overwinning voor Lycurgus in drie sets. 25-10 was de stand in de derde set. 25-15 in de tweede set. En 25-19 in de eerste set. Dynamo is naar Groningen gekomen. Maar wat ze hier precies kwamen doen, dat is mij niet helemaal duidelijk. Lycurgus ging volleyballen en deed dat mwa, goed. Kan zijn aspiraties op de titel wellicht nog wat beter, betere tentoonspreiden. Maar had een Dynamo geen kind vanavond, want dat deed helemaal niks. 3-0 is het voor Leeuwarden. Morgen treden ze aan tegen Landsteden in Zwolle. De eerste overwinning van het seizoen hebben ze inmiddels op zak. Het marathonschaatsen. Sebastian Timmerman die, uh, kijkt nog steeds in de regen naar uh, die schaatsers. De mensen die nu nog onder een paraplu staan toe te kijken... dat zijn de echte fans he, van het marathonschaatsen. En er zijn er best wel behoorlijk veel nog hoor. in naartoe gekomen. Naar Amsterdam, naar de Jaap-Edebaan. En dat zijn echt niet allemaal familieleden van de mannen die, die rondrijden. Nee, het is gezellig druk. Een beetje de eerste koekensopiesfeer, zullen we maar zeggen, van, de, van dit winterseizoen. Elf ronden nog ondertussen bij de mannen. Pieter Jan van Eck probeerde het ronde naar ronde naar ronde. En kwam tot op, nou ja, twintig meters een beetje van de start van het peloton. Maar toen reed, bam, reed het gat dicht. De ploeg van Bob de Vries en de ploeg van Aljan Struetega. Die een paar seizoenen geleden op deze baan in Amsterdam. Nederlands kampioen werd. En dat was het begin van een prachtige serie. is namelijk al drie seizoenen op rij. Nederlands kampioen op kunstijs. En zit nu ook alweer een beetje klaar zo in de spits. Dan laten ze zich nu een beetje wegdrukken. Als we twee koplopers hebben gekregen. Volgens mij is dat Jouke Hogeveen. In het uh, gezelschap van Frank Vreugdeneel. Tien ronden dus nog er te gaan. En het zijn inderdaad Vreugdeel. En Hogeveen die nu met z'n tweeën voorop rijden. En een meter of veertig zo'n beetje hebben. Op de eerste achtervolgen. Dat is Geertje. Jan van der Wal. En daar dan vlak achter dat peloton waar Bam even terug is gegaan... naar de tweede rij, zeg maar, van uh, dat peloton gezien. Twee koplopers dus. Dat zijn Vreugdeel en Hogeveen. Voorsprong een meter of veertig inmiddels uitvergroot. Uh, negen ronden nog te rijden bij de eerste wedstrijd... van de KPN Cup bij de Mannen. Ja, we gaan we even naar het Dutch Open. Badminton in Almere. Theo Plachiar. Uh, Nederlandse finale bij de vrouwen. Nederlandse, nou, dat, dat hopen we tenminste. Kunnen, ja. Ja, in ieder geval eh, finale bij de mannen. Nederlandse finale bij de, het vrouwendubbel. Uh, zijn we zo goed? Of wat zegt dit over het deelnemersveld? Nou, die vraag stelde je een tijdje geleden al. Wat, wat, wat, wat, waarom is dit toernooi... Uh, waarom komen al die Nederlanders tot de finale uit? Nou, het is een 50.000 dollar toernooi. En dat is uh, een prijzengeld waar de allerbeste... Bedmintollers van de wereld niet vooruit hun bed komen en niet willen afreizen naar Almere. Dus die zijn er niet. Plus dat de topfavorieten niet goed presteren. En uh, sommige door blessures twee ja. zelfs hebben moeten opgeven. En dat geeft wel de kans aan uh, de Nederlanders uh, om uh, hier zich uh, aan het front te melden. onder andere ook deze Patty Stolzenbach die tot nog toe een fantastisch toernooi speelde. Onder andere de viervoudig kampioen Yao Yi versloeg als eerste geplaatst. En daarna de Deense Carina Jurgensen als achtste geplaatst. Ook zij ging eraan, zodat die Stolzenbach hier dan zomaar als ongeplaatste speelster nummer 133 van de wereld in die halve finale staat. Maar ze heeft een zware klus tegen de Tsjechische Holt. Die is derde hier geplaatst, zou een podiumplek moeten kunnen bereiken. En staat 48ste van de wereld. En ze heeft het ook moeilijk hoor. In de eerste game ging het tot 10-10 gelijk op. Maar nu loopt de Tsjechische iets uit tot 12-15. Het zou een stunt zijn als Stolzenbach ook deze wedstrijd weet te overleven. Het kan, maar ze heeft het moeilijk. Het volts zit eraan te komen bij het marathonschaatsen, Sebastian. En nog steeds diezelfde twee koplopers, Frank Vreugdeel en Jouwke Hogeveen. Waar de tong op dit moment al uit de mond komt, maar hij moet het nog zes ronden volhouden. En wellicht kan die Jouwke Hogeveen dan wel met Frank Vreugdeel gaan strijden... om de eerste overwinning van dit seizoen in de KPN Cup. Want ze hebben nog altijd een voorsprong van nou een meter of veertig ongeveer op dit moment. Vijf ronden staat er nog op het rondebord. En in het peloton is het de ploeg van Wadro, de ploeg van Henk Algenent... Die die nu naar de voorposten uh, komt. De ploeg dus met uh, Koen Verwij daarbij. Terwijl nu uh, een van de uh, ploeggenoten van Vreugdeel... zich volgens mij heeft laten uh, uitzakken. Dat is Simon Schouten. Die heeft zich laten uitzakken. Dat is trouwens de broer van de winnares. Eerder vandaag van de wedstrijd bij de vrouwen. Om op die manier te proberen om uh, die uh, kopgroep vooruit te laten. Maar nog altijd in het peloton. Met het rondebord inmiddels op vier. De ploeg van uh, Henk Angenent daar aan de leiding. Daar komen ze weer. Nu dus eventjes... Uh, met zijn drieën. Aan de leiding wordt er vol doorgereden nu door de drie man. Met uh, Veugdeneel dus. Met uh, Jouke Hogeveen en met uh, Schouten daar ook bij. Maar de voorsprong wordt minder en minder. Het is nog een meter of twintig. En nu komt de ploeg van Van Werven. Komt nu uh, naar voren aan uh, de buitenkant met uh, de lange Willemhut. Daar in ieder geval bij. Dadelijk dus uh, nog uh, vier ronde, drie ronden dadelijk uh, te rijden. Vier was het uh, nu. En nog altijd wel die koplopers. Maar het verschil wordt minder en minder en minder voor Schouten, voor Vreugdeel en voor uh, Jouke Hogeveen. Het is eigenlijk te verwaarlozen. Schouten heeft zijn werk gedaan. Die laat ze het uh, nu lopen. Vreugdeel en Hogeveen moeten het weer echt met z'n tweeën gaan doen. Maar ik vrees met grote vrezen dat ze het in de laatste 2,5 ronde die we inmiddels uh, zo'n beetje in zijn gegaan dat ze het daarin toch niet kunnen gaan waarmaken. Want het peloton komt nu heel snel richting die twee koplopers met de ploeg van, uh, van Werf in dat lichtgroene op dit moment aan de Leiding. Crispijn Ariens, de winnaar van de KPN Cup van vorig seizoen, zit ook al uh, klaar in het uh, wit. Nu worden de twee koplopers uh, teruggepakt. Ariens zit uh, ook al klaar dus in het wit van uh, uh, zijn ploeg van het team uh, De Haan Westerhof. Die ploeg dus waar Henk Gemsen tegenwoordig ook coach zit. En dan ietsje verder naar achter, zeg maar vanaf de vijfde positie. Terwijl de twee koplopers nu worden teruggepakt, zit dan het bamtreintje. En gaan die werken voor uh, Ariens Strutega of gaan ze voor uh, misschien wel Bob de Vries werken? Als dat Strutega, daar wel ook goed. Eén ronde nog, laatste ronde. Ariens zit in tweede positie. Tweede positie voor van Ariens, die nu al naar de kop komt. En de bam -groep met daar Strutega inderdaad ook bij. En met Groeneveld moet nu buiten omkopen. Ariens maakt er echt een powersprint van, hoor. Gaat van heel ver aan. Rijdt nu al 300 meter aan de leiding. En komt nu ook als eerste uit de laatste bocht. Maar dan wordt hij overstoken. Overstoken aan zowel de binnenkant als de buitenkant. Zet nog toch weer sprint. Ariens komt er niet meer aan. Strutega gaat het verder, denk ik. Strutega wordt het inderdaad. Komt op het juiste moment naar voren. Hekman staat er ook bij. Die wordt volgens mij tweede. En ik denk dat Koen Verwij op de derde plaats gaat eindigen. Of is geëindigd hier. Maar dat Ariens Strutega in de laatste 50 meter voorbij kwam aan Ariens. Die stilviel. Dat was in ieder geval duidelijk. Hij werd een paar seizoenen geleden al op deze baan ook Nederlands kampioen. De baan ligt hem, zullen we maar zeggen. Ariens Strutega, de drievoudig Nederlands kampioen. Op Kunsthuis wint hier de eerste wedstrijd het, de KPN Cup. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd. De winst gaat weer naar BAM. Dan naar uh, het basketbal Leiden tegen Zwolle. Tijdje niks van uh, Rachna niet meer gehoord. Hoe is het de wedstrijd, uh, Rachna? Uh, we zitten in de pauze. Die duurt nog 13 minuten en 33 seconden. Op dit moment 38-27. Een verschil van 11. Dat is een paar keer 5 punten geweest in deze wedstrijd. Maar uiteindelijk via Schachtler onder meer en Gallo met name zij. Liep uh, uiteindelijk de thuisploeg toch weer uit tot 11 punten verschil. We praten vanavond met wat verschillende mensen over, ja, ik zou bijna zeggen, de staat van het land als we het hebben over basketbal. Naast mij Henk Rekers van de federatie Eredivisie Basketbal. Ja, de overkoepelende club eigenlijk van de ploegen. Zo mag je dat, mag je dat zeggen. Ja. Um, wat mij intrigeert, um, minder Amerikanen, is de bedoeling meer Nederlanders. En Kijk je bijvoorbeeld naar uh, vanavond Leiden, Caspar Averink. Eerste speler hier gecontracteerd ja, uit de eigen jeugd. Dat is ja. belangrijk hè? Ja, zeker belangrijk. Het is niet alleen belangrijk, eh, het is onder andere ook belangrijk voor het nationaal team dat er meer Nederlanders in de competitie gaan, gaan meedoen. Dit jaar zijn het een extra veel omdat we niet alleen het eh, geprobeerd hebben, het aantal Nederlanders per ploeg te verhogen. Maar omdat er ook natuurlijk een paar ploegen bijgekomen zijn. En die ploegen die hebben nogal wat Nederlanders eh, zeg maar in de gelederen. Ja, want mensen willen zich denk ik toch ook afficheren met, met mensen die ze kennen. Ja. He, bedoel, met Michael Jordan kunnen we ons allemaal wel afficheren... maar mensen die je kent, die van dichtbij zijn, dat, dat, dat schept een band. Ja, het is ook niet zo dat uh, met de komst van meer buitenlanders... de kwaliteit van de spelers nou altijd omhoog gegaan moest zijn. Dus dat betekent ook dat als je het aantal buitenlanders vermindert... betekent het dat de kans ook groot is dat je betere buitenlanders ga, uh, zal krijgen. Dat zal mede ook vangen met wat er in het buitenland gaat gebeuren. Dat is een van de redenen waarom we natuurlijk minder... ...goede spelers kunnen krijgen is omdat in het buitenland ook al heel veel Nederlanders of buitenlanders gevraagd worden. Wij zijn met het zien wat wij nu hebben met vier buitenlanders ongeveer wel het strengst in Europa. En, en we kunnen alleen maar hopen dat het in het buitenland zelden gaat gebeuren... ...waardoor ja, het contingent goede buitenlanders voor ons ook groter gaat worden. Als je het hebt over buitenland, over spelen. Een van de andere thema's die eigenlijk dit seizoen spelen... is het feit dat geen enkele Nederlandse ploeg... bijvoorbeeld Europees in actie komt. Ja. Ook een soort unicum. Ja, dat, dat is gek. Heeft, ja, dat heb ik denk ik twee redenen. Eén is het, het, het, het feit dat er gewoon minder geld is. Dat betekent dat de topclubs die hebben gemerkt... dat er, er toch veel geld bij moet. En ja, met die, met, uh, ook het basenballen heeft last van, die, van de economische crisis. Dat betekent dat we overal wat minder moeten gaan doen, de prioriteiten liggen anders. Het komt ook bij dat we ook geconfronteerd worden met dat je in, eh, tegen buitenlandse ploegen moet spelen waar nog wel heel veel buitenlanders spelen. En dat betekent dat het voor Nederlandse ploegen natuurlijk ja, niet zo heel veel eer te behalen valt op dit moment. Het wordt gewoon lastig. Laten we het zo even hebben over, over de crisis die ons dan, uh, over ons allemaal gekomen is, om het maar zo te zeggen. De Federatie eredivisie Basketbal, kort, want ik kan me voorstellen dat mensen ook denken, ja, wat, wat doet die club precies? Nou, wij zijn van Toekom een belangenvereniging die een groot aantal jaren geleden de kans heeft gekregen de competitie zelf te organiseren. Wij. Uh, ja, min of meer uit de bond getreden. Nou, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. mag ik niet zo zeggen? Nee, dat mag ik niet zeggen, want die. Het bestond al voordat wij die uh, competitie zelf mochten gaan, uh, gaan regelen. Nee, dat is. Uh, dat heeft, maar het zou een veel te lang verhaal worden om dat precies uh, aan te geven waarom dat allemaal zo gebeurt. Het feit is dat het zo gebeurd is. En het betekent dat wij proberen uh, professioneel, semi-professioneel basketball na te streven. En eigenlijk meer als een bedrijf te opereren. En daarom menen wij dat de, de constellaties, zoals we die de afgelopen jaar ook steeds gehad hebben, in ieder geval voor het. Uh, voor het basketbal de top basketbalheren gewoon het beste is. Dat betekent dat jullie denk ik ook gaan als federatie over het verkopen van de sport. Ja. Uh, ja, het aan de man brengen bijna in marketingtermen van, van basketbal in Nederland. Daar is nog wel eens kritiek op. Nou ja kijk, wat dat betreft wij zijn wij natuurlijk alleen maar verantwoordelijk voor de heren-heren divisie. En voor de rest als het gaat om breedte sport en, de, en wat er aan de jeugdopleiding jeugdopleiding onder zit. Daar dragen wij geen verantwoordelijkheid voor. We proberen natuurlijk wel ...onze verantwoordelijkheid deels te nemen, doordat wij ook uh, in, in meedoen in de jeugdcompetitie. Alle clubs zijn verplicht in de 20 competitie mee te doen. Dus we proberen daar natuurlijk wel de nodige steun te verlenen. Maar laten we het hebben over het, het topbasketbal. Ja. Is, is, het, is het moeilijk om dat, ook in die crisistijd, maar ook sowieso om, om zo'n sport te laten groeien? Want je kan wel met een club hele enthousiaste mensen zijn. Het gaat altijd over het Nederlands team. Die ja. plaatsen zich nooit voor een eindtoernooi. Die ja. spelen nou ja, buiten ons gezichtsveld bijna. Ja. Zo slecht is het. Bedoel, dat is ook wel een moeilijk gevecht, denk ik, dat je moet leveren om die sport aan de man te krijgen. Nou ja, kijk, is, je kunt in de top natuurlijk nog zo goed doen. En dat, dat geeft bij die clubs die in die top spelen, geeft dat soms wel extra groei van, van het leden. Maar waar je net wil je echt ook naar de top kunnen, dan heb je gewoon een groot, veel groter aantal spelers nodig. Waar ja, maar wat is punten, het speerpunt? Nou ja... Je zou dat aan de bond moeten vragen, zij hebben een heel ambitieus programma gehad met nogal een forse groei per jaar. Dat is niet gehaald, dat is wat teruggelopen en eigenlijk moeten we constateren dat we geloof ik al 30 of 40 jaar iets van 40.000 leden hebben. En eigenlijk denk ik dat je toch wel, nou ja, nou 80.000, 90 90.000 leden zou moeten kunnen om in ieder geval met een beleid dat je veel Nederlanders wil laten spelen, ook je te kunnen gaan meten met het buitenland. Want daar er zijn natuurlijk veel grotere bonden en oh ja, als je dan ook zelf nog eens de beperking oplegt met een bepaald, maar een beperkt aantal buitenlanders, ja, dan wordt het natuurlijk in de kastverhoudingen, nog in het buitenland, wordt het wel erg moeilijk. We pakken zo even een paar punten eruit ja. die, die dan actueel zijn en die spelen. Als je kijkt naar de competitie, nu tien ploegen, dat waren er vorig jaar nog acht. Eigenlijk onbegrijpelijk dat er in Amsterdam niet meer gespeeld werd. als de hoofdstad, waarbij volgens mij veel mensen vaak het gevoel hebben... die Amerikaanse basketbalcultuur die vind je misschien in Amsterdam. De helder grote naam, ook weer teruggekomen. Ja, acht ploegen in een competitie vorig jaar is ooit wel eens overwogen om ermee te stoppen. Want dat heeft toch nauwelijks zin? Nee, kijk, we, we hebben natuurlijk altijd... Kijk, problemen... Ik zeg het een beetje met het perspectief, kijk eens naar andere sporten, daar zijn die competities veel groter. Ja. Maar dat, dat houdt ook een beetje verband. Kijk, we hebben nu toch een lijn ingezet dat we de, de, het instapniveau een beetje verlaagd hebben. Vooral financieel. En dat betekent ook dat je, dus, zoals we dat vorige week al gezien hebben... dat je grotere uitslagen waarschijnlijk zult krijgen tussen de, de ploeg in de top en de ploeg onderaan. Maar het betekent wel, dat hopen wij, dat met die uitbreiding er ook steeds meer ploegen toch zullen zijn... die toch tegen elkaar opgewassen zijn en toch leuke wedstrijden kunnen spelen. En daarmee hopen we ook meer ploegen... ...meer steden ook te lokken om in de Eredivisie te gaan spelen. Want er zijn toch wel genoeg plaatsen die interesse hebben. En die denk ik, als we kijken naar de budget... ...en misschien in andere sporten wel in de Eredivisie hadden kunnen spelen. En men kijkt niet alleen... Of wij degene zijn die zeggen, van je mag wel of niet spelen. Want wij, wij hebben geen, eh, geen, geen limiet van dat je zegt, beneden dat bedrag mag je niet spelen. We eisen wel sluitende begrotingen. Maar voor, ik kijk naar Amsterdam, die natuurlijk alleen met Nederlanders speelt. Wij roepen niet van, maar je moet tenminste twee buitenlanders hebben. Of je moet tenminste zoveel spelers uit het Arsenal team hebben. Eh, wij nemen gewoon het risico dat er een ploeg misschien bij zijn team wat minder is. In de hoop dat hij daarna beter wordt. En we hopen daarmee ook weer. Ja, want het, het, het feit dat we nu twee ploegen bijgekregen hebben, is mede te danken aan de acties die er genomen zijn in heel veel plaatsen om te proberen uh, clubs en plaatsen te interesseren voor Eredivisie. En ik sluit helemaal niet uit dat er volgend jaar of het jaar erop dat er nog een paar plaatsen zich gaan nou aansluiten. Ja, daarover gesproken, want er zijn natuurlijk nog wel wat initiatieven geweest de afgelopen jaren, met name bijvoorbeeld ook in Amsterdam, waar vliegtuigen verkocht moesten worden ja. en waar geloof ik een basketbaltempel zou worden neergezet. Er zou een topclub verrijzen, die was een jaar later geloof ik failliet onder leiding van een uh, bekende zakenman. Uh, bedoel, zijn er ook serieuze initiatieven die op de lange kans van slagen hebben om, om te groeien? Nou, kijk, wat wij nu zien is dat wij... De eerste, en dat vind ik op zich een goede ontwikkeling... ...ondanks dat het misschien zou leiden tot minder geld... ...dat is de dominantie van grote sponsors of van mensen die er veel geld in steken... ...dat die heel duidelijk terug is gelopen. Nou ja, en vaak was het dan zo, sponsor weg, club weg. Ja, neemt. ja, ja. Nu merk je gewoon, en, en daar heeft de crisis wel een rol in gespeeld... ...dat clubs gedwongen zijn geweest om veel meer de financiering in de breedte te zoeken... En ervoor te zorgen dat, dat er ook daarmee veel meer stabiliteit is. Dus niet een sponsor valt weg en een club is direct weg. Tuurlijk een club heeft wel problemen, maar weet dat dan op te vangen. En dan merk je dat we de laatste jaren, nou, de clubs die eigenlijk afscheid genomen hebben... in ...de afgelopen jaren waren toch clubs waar dit soort problemen speelden. Terwijl de clubs in dezelfde plaatsen die nu teruggekomen zijn, totaal anders gefinancierd worden. Dat is een uh, mooie conclusie volgens mij toch wel uiteindelijk. Een vrolijke ja. conclusie zo aan het einde van, van de rit. Henk Rekers van de Federatie Eredivisie Basketbal. Ik dank je hartelijk. Okay. En we gaan zo meteen over een minuut of vijf is dat de tweede helft te zien. 38-27 bij Leiden Zwolle. Knocked out van Treintje Oosterhuis. Nou, we hoorden net de ontknoping bij de Mannen. Eerder won Irene Schouten al. Um, nu dus uh, Arjen gaan. Sebastian Timmerman... praat met de winnaar bij de Mannen. Ja, er is niet veel veranderd, hè, afgelopen zomer. Bam wint gewoon weer. Nou, uh, hard voor getraind, dus... Uh, en uh, de koers niet gestolen vandaag. Uh, we moesten er echt hard voor aan de baak. dus... Uh, ja, ik denk zeker wel verdiend gewonnen. Ja. Iedereen uh, keek naar jullie, zeker ook toen Pieter Jan van Eck bijna die ronde pakte. Hè? Dat was een sleutelmoment. Ja, zeker. Heel knap van hem. Hij reed goed door. En uh, ja, we hadden nog aardig moeite om hem terug te halen. Ja. En uh, vanaf dat moment alles voor die massasprint gedaan? Uh, ja, ik zeker. Ik heb me zeker wel gespaard voor de massasprint op een gegeven moment. Ja. Ja. Hoe uh, vlieg verder vandaag die eerste die wedstrijd? Is het, is het een nerveuze bedoeling zo aan het begin van het seizoen? Ja, toch iedereen wil weten waar hij staat. En uh, ja, dat is toch altijd weer de oude achter. We kwamen... Uh, Woensdagavond pas terug uit Italië. Dus we hebben twee keer geschaad van tevoren. En uh, dan is het toch lastig eerst. Dan is het toch wel even inkomen. Maar uh, op een gegeven moment dan kom je wel goed in de wedstrijd. Italië was trainingskamp. Je zei het al. Je gaat nog naar een Airfood trainingskamp. En dat allemaal met het oog op de lange baan ook. Hè? Die, die wil jij ook combineren? Uh, ja, zeker. Ik ga zeker... Uh, proberen te plaats voor het uh, enke afstand. En dan uh, yeah, mijn best vijf kilometer ooit proberen te rijden. Het is een goede week hè, voor de Struitingaars. Ja, mijn broertje sloot het seizoen goed af. Dus... Uh, ja. Twee koers op de weg gewonnen, hij. Ja, zeker. Hartstikke mooi nog. Ja. Ja. En jij deze meepakken. Op ja. een baan die je ligt, hè? Je weet er als Nederlands kampioen. Ja, zeker. Ik vind, ja, ik vind het een van de mooiste banen... samen met die of, uh, ja, toch van Nederland. Dit heeft toch wel wat zo buiten. Uh, ja, het is altijd mooier. Uh, ja. Dank je Als het goed gaan was dat met uh, Sebastiaan Timmerman. Dan naar uh, Theo Plachard... die nog steeds uh, naar boeiend pepintons zit te kijken... in Almere bij uh, de Dutch Open. Uh, Petty Stotzenbach die uh, probeert de finale te halen. Ze stond 15-12 ja. achter de laatste keer dat ik je sprak. Hoe is het afgelopen ja. in de eerste game? De eerste game hebben ze verloren met 15-21. Uh, Tot 10-10 ging het gelijk op, maar daarna was de dame uit Tsjechië toch duidelijk beter dan Stolzenbach. Slaat de shuttle op de plekken waar Stolzenbach niet staat. En zo zie je toch wel het krachtsverschil. Stolzenbach, 133 van de wereld en die Tsjechische, 48. En dat is een verschil wat je vanavond duidelijk terugziet. En ook in die tweede game loopt Stolzenbach voortdurend achter de feiten aan. Kan niet aanklampen, laat staan, gelijk komen of er overheen gaan. Het is de Tsjechische die de voorsprong steeds neemt. Hoewel Stolzenbach vecht voor wat ze waard is en nu bij 15 8 ziet dat het verschil nog maar drie punten is. Maar dat lijkt me een kwestie van tijd voordat de Tsjechische deze wedstrijd wint. En de organisatie hier de schande, tussen aanhalingstekens, als ik dat zo mag zeggen... van een volledig Nederlandse vrouwenfinale bespaard blijft. Het publiek vindt het misschien wel leuk, twee Nederlandse dames. Maar het niveau van het toernooi wordt toch beter geïllustreerd... wanneer je een aantal buitenlandse toppers in die finales hebt staan. De Benetek staat er in elk geval in... En 16-18 is de tussenstand. Ik denk niet dat ze het gaat redden, deze Petty Stolzenbach. En dat we die finale morgen zien: Kafholt tegen Meudendijks. We nog niet mee. Kijk als het goed is naar het tweede gedeelte van de basketbalwedstrijd tussen Leiden en Zwolle. 10 punten verschil, 41-31. In het voordeel van de thuisploeg. Leiden, vrije worpen komen er volgens mij aan. Of zie ik dat niet goed? Het is vol in de hal. Nee, dat zie ik niet goed. scheidsrechter had de bal in zijn handen. 10 punten verschil. Dat is meer geweest, dat is minder geweest. En je kunt wel zeggen dat Leiden steeds de ploeg is die boven ligt. 16 punten in totaal voor Mike Schachtner. Een van de twee Amerikanen bij de thuisploeg. Tegen trouwens vier nieuwe mensen aan de andere kant bij Zwolle. Mooi geschoten, maar ook mis door Smith op de rand van de ring. En dus een uitbraak van Leiden. Geen succes. Snelle break van de tegenstander. En daar wordt een P gemaakt. En dus krijgen we nu wel vrije worpen aan de kant van Zwolle. Bij die stand van 41-31. In een sfeervolle hal. Niet zoveel toeschouwers als bijvoorbeeld in Groningen. Maar dit zijn wel uh, tribunes die redelijk goed gevuld zijn. En dan ontstaat hier dus wel degelijk een gezellige, prettige atmosfeer om in te basketballen. Tanner Smith heeft zich gemeld om deze vrije worp te nemen. Hij heeft zes punten gemaakt nu in totaal. En dit is nummer 7. 41-32. En dan mag hij er nog eentje nemen voor 41, 33 kan het verschil weer 8 zijn. Voor de duidelijkheid, Zwolle heeft in deze wedstrijd nog niet één keer voorgestaan. En blijft op 9 punten staan. 41, 32, want die tweede vrije worp van Smit, die zit er niet in. Marillion en Kaylee. 7 over half tien uh, is het inmiddels. Radio 1, NOS langs de lijn, Alfons Groenendijk is binnen. Dus zometeen uh, na tien gaan we het hebben over het uh, voetballen. Al die WK-kwalificatiewedstrijden van gisteren... die gaan we doornemen, ook met de correspondenten in de diverse landen. Maar eerst nog even naar uh, Theo Plachard. want... Uh... Petty Stolzenbach. Ik hoor muziek. Dat is geen goed nieuws over het algemeen voor Petty Stolzenbach. <laughs> nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Het, is, het zit erop. Het is uh, 15-21, 18-21 voor de Tsjechische Stolzenbach. Zoals gezegd, een heel goed toernooi. Moet vanavond uh, toezien en toestaan dat die Tsjechische gewoon beter is dan uh, de Nederlandse. De nummer drie van Nederland die het vaandel moet gaan overnemen van jou en Meulendijks... sneuvelt hier in de halffinale. En morgen dus uh, Judith Meulendijks in het enkelspel namens Nederland wel in de finale. Palyama en Pang in het enkelspel. En ook een volledig Nederlands damesdubbel. Deze zomer maakte rugby'er Tim Visser zijn uh, debuut als Schots International. Inderdaad, Schots International. De Nederlander maakte furoren in Groot-Brittannië... nadat hij op 17-jarige leeftijd uit Nederland vertrok... om het rugby te gaan beoefenen in een land waar het een echt grote sport is. Binnenkort vertrekken opnieuw twee Nederlandse talenten naar het buitenland... om zich daar te verbeteren. Het lijkt erop dat het Nederlands rugby in de lift zit. Een bijdrage van Floris van Hoorn. There are 15 players in a rugby union squad, split up into two groups known as forwards and backs. It's shall geen verrassing zijn dat het rugby zijn roots in groot-Brittannië heeft liggen in het begin van de 19e eeuw. De sport is vooral daar populair and in de landen die deel uitmaken van het Gemenebest. Although the game may sometimes look like chaos. Everyone has their own specific job to doen, and particular physical attributes allow them to do it right. Match in which both sides are putting in the scrum but the south comes Alberts and the tries awarded straight through the tunnel it went. We saw that last week in Durban. Over vier jaar in Rio de Janeiro is de sport ook te bewonderen op de Olympische Spelen in de sevens variant. Nederland wil ook tot de top gaan behoren. Daarvoor heb je talenten nodig. Hallo, ik ben David Weersma, rugbyspeler en ik ben 16 jaar oud. Ik ben Duncan Willekes-McDonald, 16 jaar oud en een rugbyspeler. Bij HRC en bij de Academie Zuidwest. Hij zit de gaten heel goed, hij heeft alle skills. Kan heel goed kicken. En daar, daar hebben ze hem heel erg nodig voor het kicken. Duncan heeft hele goede looplijnen, zeg maar. Dus uh, hij weet zijn lijnen goed uit te pakken dat hij... Niet... Ja, niet op de man loopt, maar, zeg maar tussen het gat uh, tussen de twee mannen in. En uh, hij is gewoon heel skillvol. Om hun talent optimaal te benutten... vertrekken beide spelers naar Zuid-Afrika. Een initiatief van David Weersma werd beloond met twee studieplaatsen. We waren uh, drie jaar geleden met mijn familie... was ik daar op vakantie in Durban. En uh, gingen we een wedstrijd daar kijken van Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland... in dat uh, stadion van de Sharks... En uh, toen kregen we een paar dagen daarvoor een rondleiding in het stadion... van uh, de directeur van de Sharks Academy. En die vertelde over dat uh, ja, summer camp. Toen dacht ik, nou, dat zou ik ook wel willen. Dus daar gingen wij heen. En we kregen training van uh, de oud-trainer van Zuid-Afrika, onder 21. En die vroeg aan het eind van de trainingsweek... of, uh, of we voor zijn school komen spelen. Dus... Dan ga je naar Zuid-Afrika. Je bent 16 jaar. Hoe vind je dat? Ja, het is spannend, het wennen zonder ouders, alles zelf oplossen. Maar het moet goed komen. Wat we kunnen verwachten is gewoon uh, elke dag hard trainen. En uh, gewoon leuk trainen wel. Dat het, het, ik bedoel, je wordt er niet gek van. En dat gewoon ja, werken om je plaats in het eerste team. Uh, dat we dat vooral kunnen verwachten. Want dat is ja, een beetje nieuw voor ons. Ik bedoel, dat, uh, in Nederland zitten we altijd vrij makkelijk gewoon in de basis... Dus dat wordt wel even aanpoten. Maar ja, we zijn wel gescout. Twee talenten die in Zuid-Afrika hun sport gaan beoefenen. Volgens voorzitter Willem de Jong ook goed nieuws voor de rugbybond. Ja, er zijn twee dingen goed, uh, vinden wij daarvan. Eén, uh, dat, uh, dat ze geselecteerd zijn voor een van de topteams in Zuid-Afrika. Dat is natuurlijk een bewijs voor ons. Dat wij het goed doen in de, in de opleidingen voor, voor talent in onze academies, dat is een bevestiging van het systeem. En twee, uh, is, is het goed als die jongens daar een opleiding lopen van twee jaar. En als ze beschikbaar weer komen voor het Nederlandse rugby op clubniveau of nationaal niveau. Komen ze ook terug als we heel ervaren en uh, spelers die, die weten waar het om gaat. En, en, en een sportmentaliteit hebben die wij nodig hebben op dit moment in het circuit Nederland. he's going have a go himself. Surely he needs to pass though, he's still going. Stuart en zijn speedster Visser tegen Daar is handoff. Oh mijn god, wat een score voor Edinburgh. Het rugby in Nederland heeft de afgelopen jaren een enorme impuls gekregen via Tim Visser. Op 17-jarige leeftijd verhuisd naar Engeland en inmiddels in Schotland aangekomen. Daar is hij nu een grootheid. En Schots International. Tim Visser. Visser on debut, a break. Tim Visser. Deze jongens gaan naar Zuid-Afrika. Wat staat hun te wachten? Nou, het is natuurlijk een, een lang traject. Ik, uh, ik ben een lange tijd geleden begonnen, ook uh, zelfde soort positie bij Newcastle toen ik daar in de Academy begon. En ja, het is, de eerste paar jaar is het gewoon uh, zoveel proberen te leren, zoveel mogelijk opvangen van, van spelers daar en, en uh, proberen als een speler beter te worden. En, en ja, dan, dan uh, tegen de tijd dat je, dat je tegen het seniorenniveau aanzit en dat je, dat je denkt dat je voor een, een positie kan, uh, kan spelen, dan, dan heb je of een beetje geluk nodig of een hele hoop talent. Uh, de ene zijn brood, is de ander zijn dood en dan, dan, dan hoop je een, een kans te krijgen. En, en als je die kans krijgt, dan, dan gaat het om het benutten natuurlijk. Um, Tim Visser is een mooi voorbeeld. Uh, is dat nou gewoon een once in a lifetime? Of zijn er meer van dat soort talenten in Nederland? Ja, wij denken dat er meer van die talenten zijn. Uh, Tim. Tim heeft op 16-jarige leeftijd bewust gekozen om al naar het buitenland te gaan... en zich daar uh, te ontwikkelen als talent. Um, natuurlijk heeft Tim al uh, bij heel veel talent laten zien. Maar wij zien nu heel veel talenten die worden uitgenodigd door allerlei um, academies in het buitenland. Dus, deze twee jongens die nu in, in uh, Zuid-Afrika zijn, zijn niet de enige. We hebben ook van de zomer jongens gehad in de, bij Leicester uh, Academie. Dus er zijn heel veel jongens van onze academies die worden uitgenodigd. Dus het is niet one in a, life, a lifetime. En het is alleen de herkenning is, is uh, nu via het academisch systeem. En ik denk dat het meer gaat plaatsvinden. Nederlandse, en we zien het al gebeuren, Nederlandse spelers in uh, toplanden gaan spelen. Willem de Jong was dat, de voorzitter van de Nederlandse Rugbybond. Een doodzonde om Toto weg te draaien. Maar goed, hij was het toch bijna afgelopen. Stop Loving You. Iets voorbij kwart voor tien. We gaan naar eh, Rachna Niemeij bij het basketbal. Leider tegen Zwolle. 51, 37. 13 punten, maar in totaal in het derde kwart tot nu toe. 1 minuut 11 nog op de klok en... Met name belangrijke punten gezien van Bekkering zaten vrije worpen tussen. En zo is de marge dus opgelopen tot 14 punten. En het is Leiden in de aanval met Gallo. Die ook een aantal belangrijke ballen gemaakt heeft. Maar de grote man tot nu toe in deze wedstrijd is toch Schachner De Amerikaan die aan de dik 20 punten zit als ik goed geteld heb. Moet geschoten worden door Leiden. Dat gaat niet lukken. Of onder de basketruimte. Nee, het is de overname van de bezoekers uit Zwolle. In deze herhaling trouwens van.. De play-offs halve finale van vorig jaar toen Leiden te sterk was. Maar uiteindelijk geen titel omdat toen Den Bossen met de prijs vandoor ging. 51-37. Deze week presenteert, uh, uh, is een boek gepresenteerd in een, in een teloostelling... over een, een van de bekendste Nederlandse sportduo's, mogen we het zo zeggen. Uh, de een werd vrijwel nooit zonder de ander genoemd. Steven Rooks en Gertjan Teunissen. Zij vormden in de jaren 80 een twee-eenheid in het wielrennen. Samen beklommen ze de hoogste bergen en wonnen ze de mooiste prijzen. Boezemvrienden waren ze. Samen konden ze de wielenwereld aan. Totdat de vriendschap abrupt tot een eind kwam. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Rooks is weg. En wordt gert Teunissen dan op Ja hoor! Chapeau. Maak een Michael maar Een Teunissen. Het koningskoppel werden ze genoemd. De Siamese tweeling. Twee bergkoningen uit Nederland. Totaal verschillende karakters en toch bevriend door een gezamenlijke geliefde. Het wielrennen. Dat klikt, dat zie je wel vaker in huwelijken Dat je twee hele verschillende mensen, maar dat dat toch uh, klikt. Het en... is gewoon een hele mooie tijd geweest. Even zocht ze hoogcontact uh, met ons. Lange tijd ploeggenoten, kamergenoten. Boezemvrienden die droomden van de ultieme zegen boven op de Alp du West. In de sportzomer van 1988 kwamen mooie dromen uit. Rij van op R-dubbel O K S. Zo. Als je vrienden bent zelf de ploeg. Je bent een beetje de Nederlandse klimmers en dan ook 1 en 2. twee. Dat is een en 2, Steven Roos, Gertjan Teunissen. Ja, dat is, dat is zo uniek. Dat, dat... Ik geloof ook niet ja, dat je nog dat, dat misschien nog een keer zal gebeuren. 130 kilometer in de aanval. Jeff Jan Teunissen. Daar komt -ie. opnieuw een Nederlander. Win de rit hier op alle Een sprong in de tijd. 1994. Rooks en Teunissen zijn een tijd hun eigen weg gegaan bij verschillende ploegen. Teunissen heeft er een dopingschorsing op zitten en dan komen de twee weer samen bij TVM, waar oude tijden moeten herleven. 1994 wordt uiteindelijk het jaar waarin een oude wielervriendschap abrupt tot een einde komt, na een drietal incidenten. Allereerst het NK, waar Rooks zijn vriend Teunissen aan de titel zou helpen. Een vriendenafspraak. Ja, zo is het een beetje gegaan. Het is dus om een uh, lang verhaal kort te maken. Ja, het jaar ervoor had ik, uh, heeft, heeft hij mij gevraagd of ik hem wou helpen. Uh, om hem te winnen, omdat hij een beetje een slecht jaar had en ik had een goed jaar. En Het jaar erop zou ik moeten winnen en dat is dan uh, voor mijn gevoel een beetje mislukt. De rechterarm gaat nu wel omhoog. Steven Rooks, die denkt ook van het dit kampioenschap is voor mij. Jawel. Geen vriendendienst van Rooks, maar eigen succes. En het gerucht dat Rooks de concurrenten Breukink en Maassen betaald heeft voor de zegen. Uh, dat, is, dat is zeker niet waar. Nee. Ik heb dat nog nooit gedaan in mijn hele carrière. niet en uh, Zeker niet uh, op een NK waar uh, natuurlijk belangen groot zijn. Maar uh, daar ben je met z'n tweeën aan de start. En dan heb je gewoon of ik heb een kans of een ander heeft een kans. Het Nederlands kampioenschap zit erop. 1994. De kampioen heet Steven Rooks. Incident nummer 2, een rampdag in de Tour de France. Op achterstand geraakt. Roeks in Tunis, Rooks en Teunissen. De twee geven op in de grootste ronde. Op dezelfde dag, op dezelfde plek, slechts enkele minuten na elkaar. De eerste die afstapt, fysiek maar vooral mentaal gebroken, is Rooks. Rooks ging in de wagen zitten van de tvm proeg Ik had die avond natuurlijk een telefoontje gekregen van mijn ex-vrouw. Dat zij de spullen had gepakt en uh, dat uh, op het moment dat ik dan de Tour gefinis was, dat, dat zij er niet meer was. We waren eigenlijk al uit elkaar, alleen de impact van dat telefoontje, dat, die, dat had ik zelf ook niet verwacht, dat dat zo'n aanslag zou zijn op mijn lichaam en mijn geest. Die ging dan met zijn handen voor het hoofd zitten, huilde tranen met tuiten en was absoluut niet aanspreekbaar. Holle oogjes, totaal leeg. Even later komt bij de auto Gert-Jan Teunissen. Die niet weet dat zijn vriend en teamgenoot is afgestapt. En kampt met zijn eigen problemen, zijn knie. Ja, en Gert-Jan Teunissen die kwam. Die had problemen met zijn knie. Die had grote problemen, dus uh, die kon toch. Teunissen stapt in de ploegleidersauto. Ziet Rook zitten en wordt woedend. Omdat hij niets weet van Rook's problemen. En omdat hij al de complottheorieën en kritische krantenkoppen al voor zich ziet. Ja, hetzelfde Tour de France op hetzelfde moment en dan uit de koers gaan, dat, dat, dat, dat riep nogal naar, uh, naar dit is afspraak. Of uh, ja, niet precies zoals je zegt, ik, ik, ik zag de kop al voor me. Als ik geweten had uh, dat hij daar af zou stappen, had ik, nou, misschien trek ik dan nog een paar uh, kilometer door bij hij spreken. Maar dat, ja, dat kun je niet regisseren, dat, dat verloopt zo. Dus hij heeft naar mijn mening mij te weinig verdedigd en hij heeft uh, de pers zijn eigen verhaal te schrijven zonder het, uh, als hij gewoon één keer zijn verhaal vertelt... Dat ik er echt niks van had geweten. En had ik, okay, dan... Maar nu kreeg ik een beetje de zwarte piet geschoven. Want het zal wel zijn idee zijn geweest. En et cetera, want hij was zielig en ik was... Uh... Je bent natuurlijk alleen maar met jezelf bezig op dat moment. Lichamelijk en geestelijk. En je, je zit op dat moment in een gigantisch wak En uh, dan, dan uh, zit je in een tunnel. En die tunnel is maar heel, heel smal. Je denkt echt niet na hoe een ander erover denkt, echt niet. Ja, dat, dat, dat, uh, op dat moment was dat voor mij. Uh, ja, toen toen uh, was, was voor mij de vriendschap echt over dat ik, ik vond dit uh, echt heel gemeen eigenlijk. De rampdag gaat door. Tvm is woedend op het voormalige koningskoppel. Laat de twee door de achterdeur verdwijnen en zet ze op de nachttrein naar Parijs. Rooks en Teunissen zijn gepikeerd door die behandeling en maken opnieuw een afspraak. Ze zullen nooit meer rijden in het shirt van TVM. Wij hadden wij dus een carrière gebouwd en we hadden zoveel publiciteit gegenereerd voor die sponsor dat je je op die manier niet laat behandelen. Want uh, er was gewoon echt iets aan de hand. En je bent maar een mens en, en iedereen kan, kan iets tegenkomen en dat was de eerste keer. Dus ja, toen hadden we die afspraak gemaakt. Maar, wie stond daar? En, uh, wat was het? Dag of tien later uh, in Boksmeer? Steven Rooks in de TVM-shirt, hoe zat dat? Ja, kijk, je bent, je bent natuurlijk net uh, nog geen 24 uur uh, later zit je in de trein. En ben je nog uh, emotioneel, uh, doe je misschien hele gekke uitspraken. En uh, ik heb daar natuurlijk met mensen over gesproken die kort bij me stonden. Die had ik ook nodig. Want uh, ik heb ook anderhalf jaar bij een therapeut gelopen, ook mede door uh, mijn positie op dat moment. En uh, ja, dat heeft mij uiteindelijk doen besluiten om te denken, ja, is het nu, is het, zo kan ik niet stoppen. Kijk, dat was de dat was echt de druppel. Als die er al niet was geweest, dan was dat het wel geweest. En afspraak is afspraak. Dus ja, wat, uh, toen was het mij gewoon klaar. Jaren en jaren is er geen contact tussen de wielervrienden van wel eer. Ze gaan hun eigen weg, allebei met de nodige hobbels. En dan raakt Gertjan Teunissen ernstig gewond bij een aanrijding. Het is nog maar de vraag of Teunissen ooit toch kan lopen. Het blijkt uiteindelijk een eerste moment van verzoening. Hij is toen zelfs, toen ik maanden heb plat moeten liggen, is hij in mijn bed gezeten zonder iets te zeggen. Maar hij was er wel en ja, dan begin je al een beetje ook omdat je zo'n zwaar ongeluk krijgt en uh, misschien maar voor de rest van je leven invalide blijft en, en in een rolstoel moet uh, blijven zitten, dan ga je toch over dingen iets anders nadenken en dan wordt je wat, uh, je gaat die hardheid en die boosheid uh, die ebt een beetje weg. En, uh... Ik heb ook niet helemaal geweten dat het bij hem zo uh, hoog zat. Uh, ik had zoiets van weken, dus is een periode niet goed gegaan, maar ja, afgesloten, klaarwezen en, uh, zo heeft hij dat op dat moment in niet ervaren. En ik heb in die tijd natuurlijk heel veel geleerd van een therapeut... hoe ik mij zelf moest neerzetten. En uiteindelijk heel veel pijn uh, doorstaan, uh, zeg maar door de door jaren heen... Om, om, om mezelf op een andere manier in het leven te zetten. Soms uh, moet je eventjes uh, uh, ja, wat, wat uh, de zaken die op dat moment heel gevoelig, liggen... even bespreken en dan is het weer uh, achter de rug omdat er natuurlijk veel meer leukere dingen zijn dan slechte dingen. Rookse spetsen in de barrage van ons. Hij lacht al. En hier komt Gert-Jan Teunissen. Ja, Rooks en Teunissen. De tentoonstelling over het Koningskoppel is uh, te zien... in de uh, Olympic Experience in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Bijdrage was dit van Edwin Cornelissen. Kort voor Tienen, even gauw kijken hoeveel het staat bij het basketbal. Leiden, Zwolle, Ragnar Niemeijer. Moet toch een nare avond zijn voor Zwolle. Vroeg in de wedstrijd 7-0 achter. 57-43 in het voordeel van Leiden, de thuisploeg. En niet één keer in dit duel hebben we een voorsprong gezien van... Zwolle dat nu wel terugkomt via een lay-up van Tanner Smith en 57, 45 de stand nog altijd, 12 punten dus in het voordeel van Leiden. Dat met name in die schachter een Amerikaan heeft die de ploeg sterk maakt. Die veel punten maakt. Speelde al in Oostenrijk, speelde in Roemenië. En bij Wisconsin Green Bay College. Daar begon hij zeg maar op niveau te basketballen. Het wordt 59, 45 en 14 punten verschil. Leiden ruim aan de leiding tegen de basketballers uit Zwolle. Goed, zo meteen uh, de afloop van uh, dat duel vanzelfsprekend. En dan, ik heb me Het Fonds Groenendijk is binnen. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben na over het voetbal van gisteravond. De WK kwalificatiewedstrijden. langs de lijn op 1. WK kwalificatievoetbal op Radio 1. Dinsdag om 8 uur. Nee, dan moet hij erin gaan en dan gaat hij er niet in. Roemenië, Nederland. Komt die bal en wordt binnengekomen. Ja! NOS langs de lijn, dinsdag om 8 uur.